Tien uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. De beurzen op Wall Street hebben zich flink hersteld... van de neergang van de afgelopen dagen. De stemming sloeg om door een meevallend cijfer... over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen... en beter dan verwachte bedrijfsresultaten. De Dow Jones-index staat kort voor het einde van de handelsdag 4,5 hoger. Eerder op de dag sloten ook de Europese beurzen weer in de plus. De Franse Centrale Bank sprak geruststellende woorden over de Franse banken... en dat gaf de beleggers vertrouwen...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 Hij zou de Caribische leden 40.000 dollar hebben geboden. Een bestuurder uit Guyana heeft al een voorlopige schorsing gekregen. De 16 anderen worden binnenkort gehoord over de kwestie. De FIFA heeft Hammam voor de omkopingspraktijken... vorige maand al voor het leven geschorst. Het weer vannacht hier en daar regen. Morgen overdag bewolkt en enkele buien, smiddags mogelijk met onweer. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 21 en het weekend verloopt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A5 van Hoofddorp naar Haarlem is dicht tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Verder twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij Geertruidenberg, 2 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst, 3 kilometer. NOS, NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Jack van Gelder. Bijzonder. goedenavond, dit is Langs de Lijn van donderdag 11 augustus. Volgend jaar rond deze tijd weten we of de Nederlandse zeil medailles heeft gehaald op de Olympische Spelen van Londen. En het zou best eens kunnen dat Dorian van Rijsselbergen... een medaille heeft opgehaald. In de pre-olympische wedstrijd pakte de windsurfer vandaag in ieder geval het goud. En dat schept verwachtingen. Ik hoop gewoon een, een mooie, mooie medaille neer te kunnen... ...leggen thuis op het bureautje. En uh, ja, het... goud. <laughs> Hoe gaat het seizoen van FC Utrecht er eigenlijk uitzien? Dat is ook bij de club zelf een vraag waarop geen goed antwoord kan worden geformuleerd. Utrecht werd leeggekocht en is nog helemaal niet klaar voor het jonge seizoen. Voor de trainer en voor de club was het gewoon een voorbereiding van niets. Want de omstandigheden hebben daartoe geleid dat het ook niets nog kon worden. Technisch directeur Fouke Boy van Utrecht komt later in deze uitzending uitgebreid aan het woord. We bellen dan ook nog met doelman Sander Westerveld... en we blikken vanaf vandaag vooruit op het Europees kampioenschap Dressuur. En uh, vandaag Sander Marijnissen, een nog onbekende ruiter. Oh ja, Sander ja, nou ja, Ze hebben wel eens een keer van me gehoord. Maar dit is natuurlijk ook uh, de bekende wording uh, zeg maar, van, uh, van, van, uh, van mijn paard natuurlijk als combinatie. De raad van commissarissen van Ajax gaat morgen op bezoek bij Johan Cruijff. Acht mensen worden daarvoor speciaal ingevlogen. Ik ga erover praten met collega Arno Vermeulen... en Ajax-volger voor de Volkskrant Willem Vissers. Heren, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hebben jullie enig idee wat het doel wordt van dit bezoek? Nou, ik euh, maar... laten we aannemen dat er een poging wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er uh, wat minder onrust is rondom Kruijf en Ajax dan uh, de afgelopen weken. Want er is natuurlijk wel wat uh, gedoe geweest. En ik heb het idee dat vooral de Raad van Commissarissen later niet verweten wil worden dat ze uh, er niet alles aan gedaan hebben om tot een goede consensus te komen met Kruijf. Dus om maar niet achterover te leunen zijn ze dus blijkbaar nu uh, vertrokken. Uh, en maar niet alleen de Raad van Commissarissen, want dit is een, uh, een heel vliegtuig afgehuurd. Nou, een heel vliegtuig. Acht mensen, een klein vliegtuigje. Uh, maar er zitten dus niet alleen mensen van de Raad van Commissarissen ah, boven, bij. Er een aantal uit Spanje zelf. He. Ja, ja, ja, want Keemona zit op Ibiza. Ja. En, ja. Uh, mensen van de werkgroep gaan er ook naartoe. Uh, moet ik dit zien als een overwinning voor Kruif of uh, een nederlaag voor de Raad van Commissarissen? Of gewoon, we gaan elkaar ergens ontmoeten en Spanje is tenminste wel lekker weer? Ja, ik vind voorlopig nog even een, een, een, een gelijkspel. Ik bedoel, uh, wat Arno zegt, er zijn veel problemen. Hij krijgt wel de Ling als directeur, die is het niet geworden. Er zijn nog wat meer problemen, ook bij de jeugdopleiding. Uh, er zijn mensen aangesteld. Uh, veel mensen bij de jeugd, vooral, die weten niet echt waar ze aan toe zijn. Er is een hoop onzekerheid bij de club. En met het elftal van Frank de boer gaat het, uh, gaat het fantastisch. Maar uh, alles daaromheen is eigenlijk onrustig. En het initiatief van het gesprek is van Ajax uitgegaan, heb ik begrepen. Dus uh, nou, die mensen gaan gewoon praten met Kruik. Dat, me, dat lijkt me zinvol. Ik krijg is natuurlijk ook een aantal keren niet geweest hier in Nederland. Onder meer bij zijn installatie. Ook bij Johan Cruijffschaal, allemaal gelegenheden waar hij eventueel met uh, mensen van heeft kunnen praten, die zijn voorbij gegaan. En ik denk dat het wel tijd wordt dat er het uh, nodige kou uit de lucht uh, wordt gehaald. Denken jullie dat er morgen witte rook van de berg komt? <tijd> nou ja, goed. Kijk, ik kan het me niet voorstellen dat het... Uh, ik zou het echt een geweldige afgang vinden, eerlijk gezegd, voor, uh, voor Johan Cruijff, als dit uh, niet tot als als als een breuk komt. Ik bedoel, er is zoveel gebeurd, zoveel gezegd. Er is een directeur moeten opstappen tot deze fluwele revolutie, zoals het genoemd werd. Maar het leek meer op een... Er uh, zat in ieder geval wel een scherpe randjes aan het fluweel. En uh, er is een uh, bestuur opgestapt. Uh, ja, het zou heel raar zijn als nu eigenlijk niet seizoen eigenlijk nauwelijks begonnen is. Nu het eigenlijk nog niet eens begonnen is, want op de toekomst moet eigenlijk alles nog beginnen. Want de vakanties die zijn net afgelopen. De kindertjes komen dadelijk allemaal naar de training toe. Dat het dan eigenlijk al stuk zou gaan. Dat zou eigenlijk uh, dus niet voorstellen. Voor Dat zou ik een afgang vinden voor Cruijff. En ik zou het ook een afgang vinden voor... Uh, de architecten van deze revolutie, de Telegraaf. <laughs> ja, want die hebben een grote rol vervuld, hè Arno? nou ja, een grote rol vervult. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid altijd bij, bij de andere natuurlijk en, en uit via een mediacampagne. Maar volgens mij zijn we nog vergeten te zeggen dat het natuurlijk voorkomen ridicuul is dat u toch, dat hebben we een beetje gezegd, maar ik wil nog wat uitdrukkelijker zeggen, dat acht mensen naar Barcelona afreizen. Ik begrijp er helemaal niks van. Het zal echt wel aan mij liggen, maar het lijkt me toch heel normaal dat Cruijff even naar Amsterdam was gegaan als uh, lid van, uh, van de Raad van Commissarissen om daar te overleggen. En het is natuurlijk uh, uiterst merkwaardig dat uh, acht mensen uit Spanje en uit Amsterdam uh, die kant uit moeten. Daar begrijp daar heb ik helemaal eh, niks van. Maar als je dat optelt bij wat er de afgelopen weken al gebeurd is... het niet verschijnen van Cruijff... inderdaad bij het benoemen van de Raad van Commissarissen... het niet aanwezig zijn bij de Johan Kruijfstraal. het niet aanwezig zijn bij het afscheid van, van Edwin van der Sar... dan eh, ga je langzaam denken dat Cruijff in ieder geval echt op ramkoers ligt... en dat hij het al eh, gezien heeft bij, eh, bij Ajax. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou als ik in de Raad van Commissarissen zat... als ik Edgar Davidsen was of Paul Reumer was... of de anderen was ik echt niet naar Barcelona afgereisd... het is toch te gek woorden. Je zegt toch gewoon van nou, blijkbaar marcheert het tussen ons met niet optimaal. Kom mee van Amsterdam, dan gaan we even op de club bij elkaar zitten en dan gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. Maar niet dat je met een, nou, met een klein vliegtuigje dan die kant uit gaat. Dat is merkwaardig. Steven Haven is uh, eigenlijk al vermoord voordat hij uh, daadwerkelijk uh, kan, uh, ja, eigenlijk iets kan maar doen. Wat doe voorstel... dan, Jack? Nou, door, met name door de Telegraaf en, en zeker ook door Voetbal uh, International. Ja, maar het is uh, nog niet zo dat als, als Jan Derksen wat brult en de Telegraaf wat schrijft... dat dat dan voor Ten Haven een onmogelijk wordt? Nou, de, de man met... komt niet makkelijk binnen. Er worden dingen uit een uh, uit de vergadering gehaald waarin hij gezegd zou hebben... dat er wellicht te praten valt over de betaling van de commissarissen. Dat is zo niet gezegd in die vergadering. Er wordt uh, gezegd dat er op een gegeven moment uh, vergaderencursussen gevolgd moeten worden. Dat is ook in zoverre niet te sprake gekomen dat er is gevraagd... moeten wij op een gegeven moment zeg maar excursies gaan doen naar Bayern München of wat dan ook. En moeten we op een gegeven moment op een bepaalde manier kijken of we consensus met elkaar kunnen bereiken... hoe we dat het beste in een vergadertechniek kunnen doen. Uh, hij werd meteen neergezet als een Jan Doedel die helemaal niks kan. Professor Meester Dokter wordt steeds lachend uitgesproken. Dan denk ik, ja, uh, krijgt de man überhaupt wel een eerlijke kans? Ja, maar ik... Ik, ja, wil... nou ja, goed. ik vind het vreemd, heb ik altijd gevonden. Ik heb een paar weken vakantie gehad, maar ik heb het wel allemaal uh, redelijk gevolgd... die installatie en zo vanuit de media. Het vreemd heb ik gevonden. Ik neem aan als Kruijf op een gegeven moment in die raad van commissarissen gaat zitten... dat hij het ook eens is met de andere leden van die raad van commissarissen. Ik kan me eigenlijk dat niet voorstellen dat dat niet zo zou zijn. Ik bedoel, eh, kijk, dat vind ik wel een beetje ze hebben Op een gegeven moment hebben ze Kruijf teruggehaald. Ze dus hebben hem eigenlijk een soort van bijna vrijbrief gegeven om zijn plan... Dat door een zekere Ruben Jongkind is geschreven, wie kent het niet, om uh, um, um, um daar binnen te komen bij. En dan vind ik het vreemd dat er dan een raad van commissaris komt waar Cruijff in zit. En dat hij eigenlijk al binnen no time uh, zich helemaal niet meer kan, uh, kan vinden in die raad van commissarissen. Dan moet er iets, iets verkeerd zijn gegaan met, met die benoeming van die raad van commissarissen. Of er is iets gebeurd bij Cruijff. Ik kan niet alleen de aanstelling van... Dat ging eigenlijk ja, keer bij de benoeming dat van, van Ling natuurlijk. Hè. Daar is die onvrede over ontstaan. Ja, maar goed, dat, dat, dat, ik neem aan dat dat allemaal al te sprake is gekomen van tevoren. Je gaat niet in de Raad van Commissarissen zitten dat je nog helemaal niet weet wie er eventueel de directeur zou worden. Dat je helemaal niet weet hoe mensen erover zouden denken. Dat lijkt me allemaal ja, heel raar. Dat is wel zo geweest hoor. Want inderdaad, de, de Raad van Commissarissen, die samenstelling was eerder bekend dan dat Ling op een gegeven moment boven tafel kwam. Het enige probleem schijnt geweest te zijn dat Johan afgedwongen heeft bij het feit dat hij in de Raad van Commissarissen zou gaan zitten, dat hij, zeg maar, de technische mannen. Ja. mocht gaan benoemen. Alleen daar is het naar mijn idee meteen fout gegaan. Want het ging toen over het algemeen directeurschap. En daarvan zei in ieder geval ook de raad van commissarissen... ja, daar is Tjöllerling absoluut niet geschikt ja, voor. Ja, maar dat is ook raar. Want Kruijf, kijk, Kruijf heeft ook Edgar Davids nog in, bijvoorbeeld. dit is ook een technische man. Wil, je kunt niet gewoon... Je, kijk, dan kun je niet in raad... Je moet, Of zeggen, Kruijf, jij bent gewoon de baas van deze club... en doe maar wat je zin in hebt... Of, en dat moet ook van krijgen gaan, je zit in de raad van commissarissen, het is een college, dan moet je tot enige consensus komen, dan moet je tot compromissen kunnen sluiten. Ja, als je dat helemaal nooit wil, ja, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk in het leven. Dat, dat, gaat bijna in, dat gaat hier in Nederland en in Spanje, kan dat allemaal niet. Er zijn heel veel landen waar dat wel kan. Daar kun je, als je de baas bent, ben je ook de baas en dan beslis je alles, maar dat kan in dit land niet. Dus als Gijs daar helemaal niet, aan wil, wil, naar, helemaal niet wil, naar wil richten, ja, dan, dan krijg je het gewoon heel erg moeilijk. Dan krijgen we dit, dan kunnen ze het nu al gaan uitpraten. Maar dan krijg je over twee maanden weer zoiets. En over drie maanden weer zoiets. Eerst zijn er al allemaal mensen naar Barcelona moeten gaan. Om, uh, met, met die, met die, uh, die, die voordrachtscommissie. En ja, de, de, de, de kneedcommissie. En ja. weet ik veel wat ze voor commissies allemaal hadden. En nu hebben ze dit weer. Ja, dan blijft je natuurlijk aan de gang. Dat is niet de bedoeling, lijkt mij. Is het, is het verrassend, Arno, dat, dat Edgar David zich niet achter Johan stelt? Nee, volgens mij is het wel iemand die altijd een hele onafhankelijke koers uh, vaart. Ik weet niet hoe anderen dat van tevoren hebben uh, ingeschat. Maar dat uh, verbaast me eerlijk gezegd niet. Uh, als het mag, wil ik nog één opmerking maken over wat, uh, wat net gevraagd werd. Dat is natuurlijk zo, uh, inderdaad, Ling link was een algemeen directeur en geen technisch directeur. Dus klaar is het uh, sowieso absoluut onzin dat Kruijf daar eventueel een soort veto recht op had en alleen bepalend kon zijn. Maar dan nog, hè, la, uh, zou, neem even aan dat het om de technisch directeur ging. Een technisch directeur bij een voetbalclub, hè, dat is je core business, dan zou het nog... ...heel merkwaardig zijn als je vijf mensen in de Raad van Commissarissen hebt... ...dat alleen Johan Cruijff zou mogen beslissen Maar niet, Arno, niet als je van tevoren hebt gezegd... Uh, ...Johan, als jij in de Raad van Commissarissen komt... ...jij kan je bezighouden met het technisch gedeelte, dus ook met de ja, technisch maar directeur. Bezighouden is wat anders dan dat je daar alleen de, de, de macht hebt om een technisch directeur ja, te benoemen. maar dat zou, dat zou afgesproken zijn. Dus hij zou de technische man mogen benoemen. Ja. Overigens vreemd, de technisch directeur bestond toen niet... Hè, in het eerste nee, plan met nee. de raad van commissarissen. Er zou een algemeen directeur komen... en Jonk en Bergkamp zouden het technisch gedeelte gaan doen. Ja. Ja. Dus dat, dat is het vreemde in de hele verder. Maar wat jij zegt, het blijft explosief. Hè, wat er nou ook gebeurt daar morgen... Ja, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het zo is dat, uh, morgen, uh, dat, dat ze morgen een gesprek hebben met Kruijff en dat alle problemen uit de, uit de wereld zijn. Uh, en Kruijff en, ja, en Ajax lijkt wel de laatste paar jaar, zet we maar op een rij, Kruijff en, en conflicten. Dus uh, toen, eigenlijk toen, uh, toen dit uh, verstandshuwelijk uh, ontstond. Zetten toch veel mensen alle vraagtekenen vraagteken over hoe lang het zou duren. En tot nu toe eh, zijn er alleen maar meer signalen dat het eerder fout gaat dan we misschien nog wel eh, verwacht hadden. En dat zit het ook nog niet mee in de publiciteit. Want dan wordt vandaag bekend dat de eh, Jonker Bergkamp. ...toch iets duurder zijn dan, dan Jan Oldrieker Ik geloof ...dat daar ook nog wel een miljoen bijna uh, tussen zit. Ook weer twee mensen die door Krijf natuurlijk uh, aangewezen zijn... ...om nu op technisch gebied uh, de kaart te trekken. Uh, dus er zijn weinig pluspunten. En als je nou eens alles uh, terug zou kunnen draaien... ...en je zegt van waar was het allemaal voor nodig... ...wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen zes maanden... ...dan is mijn conclusie nog steeds... ...dat er eigenlijk alleen maar onnodige dingen zijn gebeurd... ...en dat er niets structureel veranderd is. En het is super, super knap dat Frank de Boer... ...met zijn elftal ja. zich helemaal niets van aantrekt... En gewoon, uh, uh, uh, goed voetbal speelt en wint. Uh, en en uh, blijkbaar is hij ja, totaal vind ik een beetje niet te beïnvloeden door, door, door al dit soort randlaar. Ik vind dat een beetje overdreven. Ik bedoel, dat is helemaal niet zo'n kunst. Want voetballers zijn daar totaal niet mee bezig. Ik bedoel, kan Sulemani echt helemaal geen bal schelen... ...of nou Henny Henrits de voorzitter is of Uri Koronel. Ik bedoel, dat is allemaal onzin. Nee, maar het is wel knap dat Frank de Boer... ...een heel onafhankelijk koers is, blijft varen. Uh, ja, blijft maar goed, varen, Frank de Boer is gewoon een slimme jongen. En, en, maar ik vind wel, we moeten het niet vergeten... ...want het wordt nou een beetje heel negatief verhalen van uh, Cruijff is de grootste voetbalman die Nederland ooit heeft voortgebracht. En ik vind het goed dat Cruijff terug is bij Ajax. Alleen er moet een bepaalde modus zijn waarin hij kan functioneren. Kijk, en Cruijff heeft uh, op een aantal punten natuurlijk gelijk als hij de jeugd verblijft. We moeten blij zijn dat Johan Cruijff op deze 64 jaar leeftijd... als hij ook op de golfbaan kan gaan staan en uh, koekjes kan bakken met Danny. Moeten we gewoon blij zijn dat Johan Cruijff zich nog druk maakt om de toekomst van het Nederlandse voetbal. Ja, het is ontegenzeggelijke grootheid. Wat maar, ja, dat vind ik belangrijk. Het is alleen ook belangrijk dat het gewoon in een beetje in een, in een, op een goede manier gebeurt en dat Kruijf daar vrede mee kan hebben en dat Ajax er vrede mee kan hebben. Tot, maar, maar, tot slot, jongens. Tot slot. Een jongens. Tot ja, slot. Ja, he heel even één dingetje nog. Rob Been, uh, twee weken geleden hebben we het al gemeld bij Studio Voetbal, wordt uh, naar alle waarschijnlijkheid de algemeen directeur. Is dat dan het uithangbord waar Ajax uh, naar uitkijkt? Ja, ik Eerlijk zeggen, ik, ik weet dat zijn vader ook in het, uh, in het, heeft gezeten? het dat junior erachter. Dat vind ik ook zo raar. Want alsof, uh, maar goed, ja, ik dus. heb op een, een paar keer op televisie gezien en daar heb ik geen een grote indruk van overhouden. Ik ken die man dus helemaal niet, persoonlijk. Maar ik heb hem op televisie gezien en ik vind dat hij uh, uh, geen uitstraling heeft. Uh, uh, ja, wat hij ook doet in, in, in, het, in het dagelijks leven, ik weet het niet precies. Maar uh, ik, vind het, ik vind het geen uitambrotsraai. De alle, allerlaatste alle vraag. Uh, daar gaat het dan over zeg maar de situatie uh, zoals Ajax het altijd heeft. Waarom moest naar buiten komen dat acht mensen morgen naar Cruijff gaan? Wie heeft dat nou weer gelekt? Ja, je moet je afvragen of je dat uh, uh, voor je zou kunnen houden. Ik uh, bedoel, mensen wel allemaal contact, praten met, uh, met mensen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo raar. Ik vind het ook niet zo'n belangrijke vraag. Ik bedoel, uh, het is een feit dat ze gaan. En het is normaal dat dat soort dingen uh, bekend worden. Het zou merkwaardig zijn als het uh, totaal in het geheim zou plaatsvinden. Dus ik vind het niet zo relevant. Ze gaan. En we gaan lekker horen wat, er, uh, wat eruit komt. En uh, ik ben er erg benieuwd naar. We hebben in ieder geval een ja, dat, onderwerp voor dat, dat, zondagavond met studio voetbal, hè? <laughs> so ik weet dat we er nog even over zij, door kunnen praten. Wat zei Willem? Zondag. Nou ja, er komt vandaag natuurlijk allereerst een groot, groot verhaal aan het AD erover. Ja, En dat komt die werd een paar keer quote, Dus ik zou het niet heel geheel onder on on vinden als hij daar iets over verteld had. Heren, ik wil u bedanken. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Okay.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 Ik so baby nummer Somehow van Joe Stone. Het is de eerste single van haar album dat uh, in juni is uitgekomen. We gaan door met windsurfen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft een jaar voor de Olympische Spelen van zich toen spreken. Hij won vandaag goud op het Olympische water van Weymouth. Van Rijsselbergen was in een felle strijd verwikkeld met de Brit Nick Dempsey. Met de een vijfde plek bleef hij zijn concurrent 1 punt voor. Goed eindresultaat, maar de race van vandaag was eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, zeker niet. Het was een slecht resultaat. Maar het was genoeg gelukkig. Maar...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 En nu weet je dat ook op het moment dat het erom gaat... dat je hem kan verslaan in zijn eigen achtertuin. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, dat geeft zelfvertrouwen. We gaan door met voetbal. 36 is hij inmiddels. Dat klinkt heel oud in de voetballerij. Ik vind het hartstikke jong. We hebben het over Sander Westerveld. En hij kiept nog steeds. Westerveld gaat aan de slag bij Ajax Cape Town. Zometeen gaan we met hem praten over onder meer de keeper op leeftijd. Want er zijn genoeg voorbeelden van de al wat oudere doelverdedigers... die hun carrière nog met een jaar verlengen. Want de bal misschien ook onder druk van de wind, want het waait ook in Breda behoorlijk. Het over het doel van, daar is hij dus. Goed old Sander Bosker, 40 jaar oud. En vandaag begonnen aan zijn 548ste competitiewedstrijd voor FC Twente. Kom daar nog maar eens om. Timmer staat buitengewoon relaxed op de lijn. Kijkt even in de ogen van Marcel Meewes. Het fijne publiek achter de gol van Timmer gaat fluiten. Probeert Meewes uit de concentratie te houden. Daar komt de aanloop van Meewes. En hij zit erin. Timmer ligt links. De bal gaat rechts. Ach, ach Rob van Dijk. Wat triest. Hij laat de bal onder zich doorgaan. En zo is de gelijkmaker daar. Via Julian Jenner. Hij was al heel dichtbij met dat schot op de lat. Maar dit moeten we helaas voor Rob van Dijk de keeper van Feyenoord aanrekenen. Hij mag dan 42 zijn. Maar hij is nog steeds een goede. De keeper, ondanks deze blunder in de wedstrijd tegen NAC breda Toch een raar verhaal hoor, deze Hans Vonk Was al gestopt, keerde terug bij Ajax. Ging vervolgens naar Heerenveen. En staat nu op zijn 39 e in deze wekenfinale. tegenover Edson Braafheid. Weer dat bewegen op de lijn van Hans Vonk. Wat doet Edson Braafheid? Braafheid tikt hem keurig in de hoek, in de linkerhoek. Vonk ligt nu rechts. Ja, nou is hij weer boos. Sander Bosker, Henk Timmer, Rob van Dijk en dus Hans Vonk. keepers die tot op relatief hoge leeftijd doorgaan of gingen... En die dat ook nog eens goed doen. Van de vier die we zojuist hoorden, keeper Bosker en Van Dijk nog steeds. U weet het, Van Dijk nu inmiddels weer bij de FC Utrecht. Hans Vonk is inmiddels gestopt. Zijn laatste club was Ajax Cape Town. En zijn opvolger daar dus is Sander Westerveld. Ze gaan daar. Goedenavond, Sander. Dus voor uh, keepers op leeftijd, hè? Ja, goedenavond. <laughs> ik moet eerlijk zeggen, dat is niet een, het meest positieve bandje wat ik, uh, wat ik, uh, wat ik gehoord heb. Ik kan, net, uh... ik kan iedereen de schuld geven, maar ik heb het niet gemaakt. <laughs> Er zijn er ook wel keepers die af en toe een redding maken. Absoluut, nee, nee, absoluut. Die staan niet bij. Absoluut. Nee, dat gaan we vanaf nu verzamelen. Nee, ik moet, uh, ik moet Hans Vonk, moet ik, uh, moet ik, uh, moet ik uh, danken dat hij tijd is begonnen met, uh, met kinderen. Want ik hoorde dat hij uh, door zijn kinderen eigenlijk naar Nederland terug moest, uh, moest keren. Omdat hij op de middelbare school begonnen En uh, ja, nou goed, daardoor was deze vacature vrij en uh, kwamen ze bij mij. En die heb ik uh, eigenlijk met twee handen aangegeven, die kans. Vertel even voor degene die jou uit het oog zijn verloren. <coughs> wat heb je de laatste jaren gedaan?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 En uh, vroeg mij om daar naartoe te komen, als, uh, nou ja, goed, uh, een beetje om samen uh, te helpen om die club te professionaliseren en het project uh, van de grond te krijgen. Uh, Voetbalscholen uh, over de hele wereld, uh, talenten overbrengen naar Monza. Dus, en uh, om te gaan keepen zolang ik het leuk vond en dan uh, in de toekomst wat verder, uh, verder daarin te gaan. Het uh, uh, project dat gaat heel langzaam, het komt langzaam aan de grond, het is heel moeilijk, het is natuurlijk crisis, uh, elke voetbalclub heeft dat. Dus daar zijn we dit jaar mee gestopt. En uh, toen dacht ik weer dat het uh, eigenlijk gebeurd was. En uh, ik was er al helemaal klaar mee. Ik was hier uh, terug in, uh, in Nederland. En uh, toen werd ik gebeld uh, ja, door, uh, door Ajax uh, Zuid-Afrika, of ik uh, daar naartoe wilde. Heel eventjes, want ik heb misschien iets gemist. Wanneer ben jij naar Lourdes geweest? Na je afkeuring van je knie, wanneer is die goed gekomen? Ja, nou ja, goed, kijk, dat, is een, uh, dat was een samenkomst van de omstandigheden. Kijk, op dat moment. Ik, ik heb gaan schade in mijn knie. Maar ik heb er nooit uh, een probleem mee gehad. Ik ben daar uh, bij met in Amsterdam al jaren onder Nee, en consorten. Ja, precies. En uh, dat gaat allemaal fantastisch. Ik mis daar geen training door. Ik heb geen wedstrijd gemist in, uh, in mijn carrière daardoor door die knie. Alleen uh, toen uh, was het een tijd dat Vorm een jaar of drie geleden uh, ja, wel eens een, een blessure had. En uh, nou goed, toen konden zij het risico niet, uh, niet nemen om... Uh, ja, een tweede keeper te, te hebben die, ja, die, die toch kraakwetschade heeft en toch een risico is om uh, geblesseerd te raken. En, uh, ja, dat was het hele verhaal eigenlijk. Ik heb daarna uh, ja, die, ook weer 60 wedstrijden gespeeld in Monza en aangetoond dat ik, uh, dat ik gewoon fysiek fit ben. Ik heb de medische keuring bij Ajax ook weer goed verlopen en uh, ja, er staat niks in de weg. Nee, maar ben je dan nog verzekerd tussen aanhalingstekens of zeg je nou op mijn leeftijd als ik niet meer kan spelen dan speel ik niet meer? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had, uh, vroeger heb ik altijd een uh, persoonlijke verzekering gehad ook erbij. Uh, maar op een gegeven moment, van, ja, als je boven de 30 komt, dan denk je van... Nou ja, goed, als het nou afgelopen is, dan is het afgelopen en dan is het prima. En, uh, en goed... Uh... Dus de laatste tijd uh, loop ik eigenlijk een beetje onzeker rond. Uh. <laughs> voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja. Let op met oversteken. Ajax, Cape Town. Uh, ik ben er verleden jaar een keer geweest. Uh, ik, ik heb kennis genomen van uh, datgene wat er allemaal is. Een, een club, net geen kampioen. Een Nederlandse trainer, Maarten Stekelenburg, Die ik ook nog ja. ken vanuit het Nederlandse. Via AFC bij Ajax terechtgekomen. Zelfstandige trainer. Wat, wat, wat ga je daar zien? Wat voor niveau ga je daar meemaken? Nou, ik ik heb toevallig to, to, to, uh, van de week had ik hier een uh, lokaal op uh, Radio Oosten interview en ik kwam bijvoorbeeld het Haan nog even langs, hebben we even mee staan te praten. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik weet heel weinig van die Afrikaanse uh, league. Uh, hij vertelde mij dat het uh, in principe gewoon een eredivisie niveau is. Uh, soms uh, een beetje subtop Nederland, redelijk gehoord. Er zitten, er zitten een paar topclubs in en dat zijn wedstrijden die, uh, die gewoon heel aardig uh, eredifusie voor zijn, maar ook wat minder. Uh, dus ja, goed, uh, ik ga er weinig over zeggen eigenlijk. Uh, er wordt heel uh, op een andere manier voetbal gespeeld. Veel sneller en een beetje onbesuist, weinig organisatie. Nog we uh, zeggen, ja. Ja, zeker beter. Ze, ja, en daarvoor hebben ze mij in principe ook gehaald en hadden ze Hans Vonk om dat een beetje uh, ja, goed neer te zetten. En, uh, ja, goed, daar, daar gokken we dan ook af. Voor hoe lang heb je getekend? Ik heb een uh, tweejarig contract getekend met een optie op het nog een jaar. Goeiedag. En uh, wanneer gaan jullie beginnen? Nou ja, goed. Uh, zij zijn, uh, of wij uh, zijn al begonnen vorige oh. week vrijdag met de eerste bekerwedstrijd. Uh, ze hebben daar drie bekertoernooien. Daar zijn ze dan de eerste nu aan, uh, nu, nu aan het... Uh, ja, die zijn ze al gestart. Uh, die hebben ze met vijf keer gewonnen. Dus ze zitten in een halve finale al. En uh, aanstaande zaterdag is de eerste competitiewedstrijd. En uh, ja, nou goed, mijn probleem is ook dat, uh, dat ik moet wachten op een werkvergunning wat nog een aantal weken duurt. Wat mij weer in ieder geval het, uh, het, de, de kans geeft om mijn knieën weer al uh, na een lange periode om, uh, ja, zonder training weer helemaal, uh, dat ik zelf ook helemaal topfit ben, Met zijn eigen uh, voorbereiding te maken. En uh, ja, goed, dan gaan, wij, uh, gaan we beginnen. En het is belangrijk denk ik op jouw leeftijd om wat van de wereld te zien hè? Nou ja, kijk, als je mijn carrière ziet, dan zie je ook dat ik soms ook door omstandigheden gewoon een, een, ja, een hele mooie carrière heb en bijna overal gespeeld heb. Op een gegeven moment niveau heb gehaald en, en, en, en ja, dat, ik, dat ik niet meer bij het Nederlands helft of niet meer in de top speelde en toen op een gegeven moment ja, toch de, de gedachte had van ja goed, nou ga ik gewoon zoveel mogelijk genieten van, van, van het voetbal. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat het allemaal een... Ja, maar goed terechtgekomen is. En dit is echt, uh, ja, wat ik al eerder zei, ik dacht dat ik gestopt was. En als dan dit langskomt, dat, uh, dat is echt het, uh, ja, dat past precies in mijn, uh, mijn carrière. En het, uh, ja, ook nog even uh, twee jaar, niet een jaartje. Uh, ja, dat is gewoon uh, fantastisch. Ik heb overal in Europa gespeeld en nu gaat het een, uh, een, ja, een tripje worden buiten Europa. En uh, iets totaal anders. En uh, ook voor de familie. En uh, ja, een heel andere cultuur. En ik heb een hele complete carrière denk ik als ik hier, hier klaar ben. Heel goed. Heel veel plezier en succes daar. Dankjewel. je wel. goed. I would send us to our be the voice of we would thank busy. Dingen aanraden. Luistert iemand vervolgens weer eens langs de lijn met een koptelefoon op? Dat doe ik nu ook. En het is zo lekker om dan te luisteren naar een nummer uit 1987 van Level 42 Running in the Family. Geen Nederlandse voetbalclub werd deze zomer zo leeg gekocht als de FC Utrecht. Het vertrek van Tim Cornelissen en Michael Silberbauer deed zich gevoelen... Maar nou vooral het afscheid van Dries Mertens, Ricky van Wolfswinkel, Kevin Strootman en keeper Michel Form kwam aan in Utrecht. Utrecht kende, toeval of niet, een slechte voorbereiding... en de aanhang vraagt nadrukkelijk om versterking. Kortom, veel werk aan de winkel voor technisch directeur Fouke Boy. U hoort verslag naar, verslaggever Ragnar Niemeijer. Hij sprak 6 minuten en 34 seconden met Boy. Fouke Boy zet tegenwoordig s'nachts zijn mobiele telefoon maar uit. Anders wordt hij zelfs dan achter elkaar gebeld door zaakwaarnemers... die hun koopwaar willen slijten. Het is blijkbaar internationaal bekend dat Utrecht wel geld op de bank heeft staan... En dat terwijl Boy diep in zijn hart eigenlijk helemaal niet op die keiharde euro's zit te wachten. We wilden eigenlijk het elftal bij elkaar houden en één en, en, uh, of twee versterkingen erbij en dan konden we door. Maar goed, dit was uh, simpelweg niet meer tegen te houden. Uh, ja, en als je dan uh, de prijzen krijgt die je, ook, uh, die je dan uiteindelijk ook wilt hebben, dan uh, ja, denk ik dat het uh, financieel... Uh, ja, zeker voor Utrecht begrippen, een slag is geslagen die nog nooit is gebeurd. En, uh, maar ja, ik, uh, ik ben ook technisch directeur. Je maakt je ook zorgen, want je weet, uh, je, dat kan dan wel geld zijn. Maar sportief leven je ook in. Uh, en ik wist uh, eigenlijk uh, dat het moment dat het dan toch door zou gaan... Ja, dat je eigenlijk weer opnieuw moet beginnen met bouwen. Als versterkingen trok Utrecht tot nu toe drie Zweden aan. Nilsson, Martensson en Gerndt. Toch moord de achterban. Liever hadden de supporters de Ado Den Haag helden, de Rijk Verhoek en Torenstra in het Rood-Wit gezien. Nederlandse spelers met een bewezen staat van dienst. En Boy dacht ze ook aan boord te hebben. Ja, we waren met Ado eruit. En, uh, ja, dan moet je, we kregen ook van Ado het groene licht: uh, contracten te praten, nou prima. Die afspraak is ook gemaakt uh, tot het moment dat toch twijfel toesloeg. Uh, en dat uh, ja, de argumenten die de spelers aandroegen, ja, ik begreep het aan de ene kant ook wel, maar ik vond het heel erg jammer. En dat uh, betekent dat we, dat we weer uh, opnieuw moesten beginnen uh, met andere opties. Geef eens een klein inkijkje in die uh, motiveringen van die spelers. Was het misschien zo dat ze nog hoopten op iets groters, dat dat uiteindelijk hun, uh, die twijfel bij hun bracht? Ja, bij Verhoek was het uh, heel helder. Die was daar uh, gewoon helder in. Uh, ook, ook, ook eerlijk hoor. En uh, zei ook van, ja, die hoopte echt op uh, een, een Nederlandse topclub. Het geval van Torenstra was iets anders. Die had een, uh, nog een heel sterk uh, gevoel ook bij de club. En uh, met name de Europese wedstrijden. Als je een seizoen met elkaar iets bereikt... wat 35 jaar lang geloof ik bij ADO niet is gelukt. En, uh, en, en dan wil je het ook meemaken uh, met elkaar... En beleven met elkaar. En uh, ja, die wilden op dat vlak ook gewoon uh, uh, langer wachten. Ja, wij moesten door en uh, uh, hebben, niet, hebben dat niet gedaan om, uh, om, om maar te blijven wachten. Toch heb ik het indruk dat de naam van Torenstra nog wel in jouw achterhoofd zit. Dat het misschien nog wel eens een keer weer ter sprake zou kunnen komen de komende weken. Sluit je het helemaal uit? Nee, ik vind je moet niet uitsluiten. Want uh, ik, ik maak nu ook... Uh, de gekste dingen mee. Doe, uh, uh, dingen waarvan je verwacht of had gedacht... van, nou dit, dit, dit gaat hem worden en het gebeurt ineens niet. Uh, zo kan het ook omgekeerd natuurlijk. Als het aan Boy ligt, tekent Jens Storenstra op korte termijn... alsnog een contract bij Utrecht. Het zou voor Boy een mooi succes betekenen in een roerige periode... waarin deze week ook de supportersvereniging opheldering eiste. Toch zegt Boy nog net zoveel plezier te hebben in zijn werk... als pakweg een half jaar geleden. Uh, ik, wat ik het minst leuk vond, is uh, dat je... Je hebt geen grip in uh, het moment. Uh, dus uh, je moet uh, geduld, geduldig zijn. Je moet uh, heel tactisch go de goede stappen uh, nemen en maken... om dan toch een speler uh, te overtuigen en binnen te krijgen. Uh, doe je dat niet op het juiste moment of, of, of met verkeerde argumenten... dan, uh, dan uh, verlies je grip en is, is, is die weg. En uh, Die jongens, uh, met name ook dan, uh, de Zweden waar we mee gesproken hebben... die waren heel erg uh, geïnteresseerd ook in ons... Ja, daar hebben we ons ook in vastgebeten. Want ja, als die dan nog weg zouden vallen, dan, nou, dan zou dat steeds moeilijker worden. En dan, ja, dan, dan, dan, dan gaat de stress wel toenemen. Dat, uh, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Maar nou, ik, vond het, uh, ik, vond het, uh, ik vind het leuk, ik vind het, uh, het, het is spannend. En, uh, alleen ja, voor de, voor de trainer en voor de club uh, was het gewoon een, een voorbereiding van niets. Want de omstandigheden hebben daartoe geleid dat het ook niets uh, nog kon worden. Door uh, veel blessures, door jongens die weggingen... door jongens die binnen moesten komen... maar langzaam één voor één pas binnen konden komen. Ja, het is niet anders. en uh, We gaan er gewoon wel weer wat moois van maken. Dat is wel de bedoeling. Maar dat gebeurt vermoedelijk wel met een flink gewijzigde ploeg. Zeker twee aankopen gaat Utrecht nog doen en wie weet wel meer. Maar voor wat voor posities Boy nieuwe spelers op het oog heeft... dat houdt hij tactisch liever stil. Ja, dat, uh, dat, dat weten dat de trainer en ik uh, weten dat. Maar dat, dat, dat willen we gewoon voor ons houden. En uh, dat is ook beter. Uh, om niet uh, allerlei uh, speculaties los te laten, want het heeft geen zin. Uh, wij, wij bekijken dat in alle rust. Uh, bedoel, we hebben tot 31 augustus. Uh, alleen ja, wij, wat ik absoluut niet wil, en dat ga ik ook echt voor liggen, is uh, dat er een, een, een speler met alle respect uh, uh, voor hem, die bij een andere club het wel schijnbaar goed heeft gedaan een Scubo, uh, die uh, aan de bedrijfsvoering, om het zo te noemen. Uh, ja, bijna niet heeft meegedaan en, uh, en ontzettend veel geld kost. Ja, dat moeten we gewoon niet willen en dat wil ik ook niet. Wij blijven ons gewoon wel oriënteren naar, net wat jij zegt... de pareltjes die er ook absoluut nog wel lopen. Maar dat moeten we dan uh, in de langere termijn zetten. Nou, je zegt, ik wil niet uh, de posities noemen waar we misschien nog naar kijken. Durf jij de voorspelling aan dat jullie nog twee A-spelers uit Nederland... erbij krijgen de komende weken? Uh... Nou, daar zijn we serieus, naar die opties zijn we serieus aan het kijken. Ja. Dat, is, uh, dat is wel, maar het moet, uh, nogmaals, het moet kunnen uh, uh, binnen onze mogelijkheden. Want anders uh, ja, dan is het misschien één en dan moeten, we, dan moeten we wat geduld hebben, misschien voor de ander. Uh, maar dat we het proberen, ja, dat uh, staat buiten kijf. Dat gaan we zeker doen. Samengevat zijn het lange en spannende dagen voor Foukeboy. Maar de totale paniek is in Utrecht nooit uitgebroken, zegt hij. Nee, we hebben geen enkel uh, moment, ik zeg we, maar als ik in, in, in, in, voor mezelf uh, kan spreken, nee. Er is geen enkel moment van uh, paniek geweest. Kijken of Boy en FC Utrecht er zondag nog zo over denken. Want zondagmiddag wacht een belangrijke thuiswedstrijd, de eerste van het seizoen, tegen de Graafschap. Woensdag gaat in Rotterdam het EK-dressuur van start. De Oranje-equipe gaat na verkoop van succesbaar Totilas aan de Duitsers op zoek naar nieuwe successen. In de aanloop naar het EK stellen we de Nederlandse dressuuruiters even kort aan u voor. Vandaag de debutant in de ploeg in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Dit is het paard. Moedwil. En dit de berijder. Ja, Sander Marijnissen, Leeftijd: 40 jaar. De beste prestatie ooit. In, uh, in München, een keer dat ik de World Dressers Masters won, dus dat was wel heel erg mooi. De goede punten: dat mijn, uh, mijn kwaliteit van, uh, van mezelf en van het paard dus op internationaal niveau uh, goed is. Dat we dus uh, absoluut uh, ja, het team kunnen gaan versterken, hoop ik. En de zwakke punten? Uh, zwakke punten, nou, ik denk dat we gewoon nog uh, ja, op dit moment in een opbouw zitten. Waardoor we dus zometeen uh, geen. geen zwak punt meer hebben. En dit is het EK-verhaal van Sander Marenissen. Het is het mooiste verhaal, denk ik, uit mijn hele ruitencarrière.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 Ik heb echt uh, best heel veel internationale wedstrijden kunnen winnen al. Maar een EK of een WK, daar doe je het natuurlijk voor, hè? Ja, dat is iets bijzonders. Dat is het mooiste wat je kan meemaken, denk ik. Wat verwacht je daarvan? Want je bent eigenlijk de onbekende naam natuurlijk tussen al die bekende ruiters. Ja, nou, dat is ook echt zo. Want uh, ja, iedereen zit zo van, oh ja, Sander Marijn. Is, ja, ja, ze hebben wel eens een keer van me gehoord. Ja. Maar dit is natuurlijk ook uh, ja, voor het grote publiek... denk ik ook absoluut uh, de bekende wording zeg maar, van... Uh, van, van, mijn, van mijn paard natuurlijk als combinatie. Voel je spanning? Een uh, klein beetje. Ja. Maar ik heb daar niet zo heel veel last van. De druk van het moeten presteren? Ja, maar in principe voel je dat altijd wel. We hebben net een heel spannend weekend achter de rug gehad in Hiksted. En er waren dus vier mensen die dus in aanmerking kwamen voor die laatste plek. Nou ja, dan, werd er echt wel, uh, dan moest je echt gewoon het mes tussen je tanden rijden. En, ja, dat gebeurde ook. Ik had gewoon heel goed gereden. Ik kwam als beste uit de bus en uh, ja, het was leuk. Te zien dus tijdens het EK in Rotterdam. Ja, Sander Marijnsen. En wanneer is dat EK geslaagd? Ja, dat is een goede vraag. Daar zat ik zelf al de hele tijd over na te denken. Ik denk, die krijg ik een keer. Maar uh, ja, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is als ik gewoon... samen met Moetel gewoon echt een hele fijne rit gereden heb. En ja, kijk... Dat is altijd moeilijk. Kijk, je kan wel zeggen oh, als ik bij de eerste 10 zit of bij de eerste 20 zit, dan is het geslaagd. Nou, ik denk dat het gewoon geslaagd is als je zelf gewoon tevreden bent over je rit. En als, als, als, als het paard alles gegeven hebt en ik heb alles gegeven, ik denk dat we dan is het ontzettend leuk. Want ja, moeder is natuurlijk 17 jaar, dus is ook van het team denk ik, het oudste paard. Maar hij, hij heeft er nog zoveel zin in en uh, ja, ik, ik belever ook elke dag zoveel plezier aan om samen met elkaar uh, ja, dit te kunnen doen. En als dit uh, ja, de bekroning wordt, ja, het zou mooi zijn. Lekker, vet geproduceerde cd van de Soldiers. Nederlandse groep, These Times. We gaan door met honkbal. De Nederlandse honkbalcompetitie nadert zijn ontknoping. De komende weken staan in de teken van de playoffs. Die moeten bepalen welke twee ploegen uiteindelijk... in de holland series om de titel mogen strijden. Titelverdediger Neptunus trapte die playoffs vandaag af tegen Pioneers. U hoort, na dit dressuur nu weer Edwin Cornelissen, maar nu bij honkbal. Welkom bij de show. 2.430 games. Meer dan 5.000 home runs. In de kantine van Neptunus geven ze het goede voorbeeld. Major League op tv. Volle tribunes, honkbal van hoog niveau. Even verderop melden de spelers van Neptunus zich uren voor de wedstrijd tegen pioniers. Rien Vernooi, wat doen jullie eigenlijk die uren voor die wedstrijd? Ja, een beetje ontspannen. Een beetje slaan, een beetje inkomen voor de wedstrijd. Iedereen heeft zijn eigen voorbereiding. Hey. Er wordt wat gebabbeld, er wordt wat ingeslagen en dat allemaal in de voorbereiding op de eerste play wedstrijd Play-offs die wat gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige seizoenen. Was het voorheen zo dat de nummer 1 van de reguliere competitie tegen de nummer 4 speelde en de nummer 2 tegen de nummer 3. En dat de winnaars van die twee ontmoetingen elkaar troffen in de Holland-series. Nu is er een soort van mini-competitie opgesteld waarin de nummers 1 tot en met 4 allemaal meedoen en tegen elkaar spelen. En dan is het natuurlijk de vraag wat we daarvan moeten vinden van die nieuwe opzet. Jan Collins, de field manager van Neptunus, die is voor. De ja, voordeel is van dat je. Uh, dan heb je het gevoel dat je van alle top 4 gewonnen Dus niet alleen dat je. je, je hebt in ieder geval van uh, nummer 4 gewonnen En dan, is je eigenlijk, ja, dan heb je. misschien nummer 1 en nummer 2. Uh, die heb je uh, niet gehad. Ja. Nu heb je gewoon. De, uh, drie weken en dan moet je gewoon. Uh, maar bij de spelers zijn de meningen wat verdeeld. Geef Kevin Heijstek, Pitcher, bijvoorbeeld maar het oude systeem. Ik vind het zelf vind ik het leuker op de oude manier. Omdat je toch uh, uh, maar één kans krijgt. Dan. En nu heb je meerdere kansen om, uh, om toch nog eerste te worden in, die, uh, ja, in de playoffs. Aan de andere kant, het nieuwe systeem met die mini-competitie. Dat betekent meer wedstrijden. En dat is volgens Riem van Nooy alleen maar weer goed. Meer honkbal is altijd fijn. Ja. Ja, absoluut. Goed, het is tijd voor actie. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Hartelijk welkom in het Neptunus Familiestadion. Het contrast is toch best wel groot als je de tv-beelden zag van de Major League met de volle stadions en daartegenover staat dan in Rotterdam een mannetje of 75 op de tribune voor de eerste play-off wedstrijd tussen Neptunus en Pioniers. Stellen we aan u voor het team van door Neptunus als eerste paknummer. met de En Neptunus mag in de reguliere competitie dan weliswaar op de valreep als eerste zijn geëindigd. Een heel goed gevoel hield de club er niet aan over. En dat kwam met name door de ontmoetingen met de topclubs. Tegen Kinheim hebben we één keer echt goed klappen gehad. Het was 9-0 of zoiets. Eén keer tegen Pirates was het ook 9-3. Voor de rest, alle wedstrijden, die konden naar alle kanten heen. Het was 2-1, 4-3, 5-4, allemaal close game. De geluk was net aan hun kant, dus uh, ik hoop nou nu met de play off dat het nu uh, de tijd keren. Is natuurlijk de vraag met wat voor gevoel je dan eigenlijk die play-offs ingaat? Uh, ik denk toch wel een klein beetje spanning. Dat wel. Kijken of we er uh, wat van kunnen maken. Wij uh, moeten hard spelen om deze wedstrijd te winnen, ja. Het zijn belangrijke wedstrijd. Ja, ik vind wel dat je gewoon uh, volle kracht vooruit moet gaan tegen al die teams. En de vier innings. De supporters van het clubis hebben alle reden tot juichen in deze wedstrijd. Na vier innings is de stand al 5-0. Daarmee lijkt een eerste stap gezet richting de prologatie van de titel. Maar er is nog een lange weg te gaan. Eén ding is zeker, met minder dan een titel nemen ze in Rotterdam geen genoegen. Ja, de mensen hier in Rotterdam zijn verwend. Want we hebben jaren dat we vijf keer achter elkaar kampioen worden. En... Uh dus ze verwachten iets anders dat, uh, dan uh, ja, als, je, als wij geen kampioen worden is iedereen uh, hoe kan het nou wat hebben we wat gaat verkeer als je kampioen wordt is het gewoon ja, automatisch ja het is Einduitslag van de wedstrijd van vanavond was overigens 8 1 in het voordeel van Neptunus. De gedroomde winnaar van de Eneco Tour, de wielerronde door Nederland en België, is Philippe Gilbert. Hij wint dit seizoen alles waar hij zijn zin op heeft gezet. En laat de Eneco Tour daar nou ook weer bij horen. Vandaag kwam hij in actie op zijn favoriete terrein, de Ardennen. Niets voor niets zijn geboortegrond. Han Kok sprak met hem. Ja, Philip, je bent weer thuis, hè, vader, moeder. Uh, ja, je kan weer, weer thuis rijden. Ja, dat is goed. Ja. Uh... Ja, een beetje op onze, onze wegen komen en dat is altijd plezant. En, uh, ja. Het is nog een redelijk laatste rit, want uh, er is veel wind vandaag, een beetje uh, op en af ook. En uh, we kunnen iets proberen, ja. ja. we kunnen iets proberen voor jou eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, jij wil hier winnen, jij wil gewoon de Eneco Tour winnen. Kan je zeggen dat hij voor jou eigenlijk vandaag pas begint? Ik denk het, uh, dat was de eerste, eerste twee-rit waren uh, echt gevaarlijk. Door de um, ja, verkeerde eiland en zo. En, uh, veel waardpartijen gezien. Maar uh, ik was altijd vooraan. Ik heb uh, ja, geen tijd verliezen. Dat was mijn bedoeling. We hebben ook twee-rit gewonnen uh, met Grijpel. Dus uh, de sfeer is heel goed bij ons. En, uh, en ik hoop vandaag. Ja, um Misschien tijd nemen op uh, een paar renners en uh, een optie nemen op uh, een mooie ja, want Wat is jouw ambitie voor deze ronde? Ik wil uh, eerst punt nemen uh, voor de World Tour, uh, want uh, ik ben de tweede achter en uh, Ik heb nog 93 punten nemen uh, om eerst te, eerst te zijn, dus uh, ik moet een beetje overal punt nemen. Winnen is altijd mooi, maar het zal moeilijk zijn tegen Boaz en Hagen. Maar uh, ik ga proberen, ja, Want je wil gewoon straks aan het eind van het jaar, aan het eind van het wielerseizoen, dan wil jij nummer 1 van de wereldranglijst zijn, hè? Ja, dat is echt mijn doel. Ik wil uh, eerst een ranking, ja. Hoe doe je het allemaal, Filip? Want ik vraag me wel eens af, word jij nooit moe? Soms ik ben ik een beetje moe in de morgen. <laughs> ik heb uh, een paar uur nodig om uh, wakker te zijn, maar uh, als ik ben op de fiets, uh, alles komt niet goed. Ja, alles komt goed als je op de fiets bent. Hoe is het met het hoofd? Want hè, er is ook nog een hoop rompslomp om je heen van waar ga je volgend jaar rijden? En daar moet je ook energie in steken. Hoe gaat dat? Ja, dat was zeker niet gemakkelijk voor mij. Uh, ik heb uh, ja, slechte dingen gezien in de Belgische pers en dat was ook niet altijd simpel. Um, maar ik blijf, ik blijf concentreren op mijn job. Uh, Lukt doe... dat makkelijk? Lukt dat goed? Niet altijd gemakkelijk, maar ik doe mijn best. Uh, ik weet dat ik ben, uh, in mijn beste jaar misschien ooit ben. En ik moet gewoon uh, genieten van en uh, zoveel mogelijk uitslag nemen. En wanneer kom je met het nieuws naar buiten van daar en daar rijk volgend jaar? Uh, ja, ik weet zelf niet. Uh, ik wil zo vroeg als, als mogelijk uh, zeggen, maar uh, dat is nog niet alles in orde. Maar uh, ja, dat is tussen nu uh, twee, drie jaar. Twee à drie ploegen. En het komt uh, zeker binnen, uh, binnen tien dagen. Goed, laatste vraag. Wie wint er vandaag? De sterkst. <laughs> Goed Ja, er werd nog lang gelachen daar. Dat was Philippe Gilbert in gesprek met Kok. Dan nu de etappe van vandaag met Joris van den Berg. De sterkste won inderdaad. En dat was natuurlijk in zijn eigen Wallonië. Philippe Gilbert. Hij sloeg toe in de slotfase van de etappe... die voor een deel over de parcours van de Waalse Pijl ging. Gilbert kende het parcours en zette zijn knecht Jelle van Endert op kop op de ene laatste klim van de dag, La Flim. Toen was een kopgroep met Alex Rasmussen, Julien Fouchard en de Nederlanders Tom Velers en Stefan van Dijk al lang teruggepakt. Van Endert voerde het tempo op, reed een groot deel van het peloton naar huis en daaronder uh, klassenmensleider Taylor Finney en Lars Boom. En daarna was het aan Gilbert met een splijtende demarage die een beetje deed denken aan zijn jump in de Cassica San Sebastian om het werk af te ronden. Hij pakte daarna snel 20 seconden leveren daarvan een deel weer in... in het vlakke stuk naar het laatste heuveltje van de dag. Maar aan de finish had hij toch nog negen tellen over... op het eerste pelotonnetje dat werd aangevoerd door Bolen... met erachter Hermans en op vier knap Koen de Kort. In het klassement staat Gilbert nu eerste. Maar Edvald, Boasson, Hagen en David Willard... staan op niet al te grote achterstand. En met de tijdrit morgen in Roermond in het vooruitzicht... 14,7 kilometer, is dat een niet al te veilige situatie voor de Waal. Kort nieuws tot slot. Robin Elissen uh, beëindigd zijn voetbalcarrière. slepende knieblessure. Twente hoeft in de wedstrijd tegen Benfica geen rekening te houden met Cap de Villa. Want het van Villarreal overgekomen Spanjaard heeft uh, nog een te grote conditionele achterstand. En de speurspelen aanstaande zaterdag niet tegen Everton vanwege allerlei ongeregeldheden. Dus in de wijk Tottenham daar geen voetbal. En wellicht bij de Spaanse voetballers uit de twee hoogste divisies ook geen voetbal in de eerste twee speelrondes. Want ze zijn uh, de boel aan het boycotten omdat er niets verbetert in de arbeidsvoorwaarden. Overigens het eerste weekend is pas rond 20 augustus, dus men heeft nog even tijd. En in dat soort landen is het altijd heel verhit en gaat men uiteindelijk toch gewoon beginnen. Straks is het overmorgen met Lucella Carrasso. Morgen uh, op deze plek zit Dione de Graaf voor Langs de Lijn. En ik ben er zondagavond weer bij Studio Voetbal. Ik hoop dat u kijkt. We hebben onder meer Wim Kieft aan tafel, Ronald Waterheus, dat noem ik ze allemaal. Jan Mulder en Arno Vermeulen. Tot dan. Het was leuk om het weer te mogen doen. Tot volgende week. Donderdag wat Langs de Lijn betreft. ta tadam, ta-da, ta -da, ta, -da, ta -da. Sport op Radio 1. Zaterdagavond, de Eredivisie, 2006. En dan wordt het weer op de lat schiet. En daar staat 20 met 2-1 voor. Vitesse VVV. Kelly daarmee schiet. Ja! PSV, RKC. Dus die eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zit. En in roda Vanaf de aftrap. En de goal. Zo, dat kan lekker gaan. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.